Zin in, zin in Zandvoort Is zin in ZFM GFM. Met nu de herhaling van Race Radio Blijf op de hoogte van alle gebeurtenissen Op het circuit, op het circuit. Race Radio, Race Radio. Billy McCluskey van Palm Springs, reporting for Embassy Sports of America. 20 seconds to the start of. Lekker up tempo nummers. Mooi, he, ja. En er is even de weinige nummers over uh, race geweest die een hit is geweest. Ja, ja. Zeker. We zijn de zoveel... groep, Ik word een beetje yellow America. Duits. Duits, ook. Het is een Duitse groep. Want als je het nee. laatste hoort, dat komt echt bijna van de. de nee, ja, de dat zal ja, ongetwijfeld. uit ja. de nijmegen een zijn, nummer. Lekker nummer. Het is een lekker nummer, nummer ja. Ik nou, we gaan uh, beginnen met het tweede deel van uh, Race Radio. Uh, in de eerste twee uur van Race Radio. Hartelijk welkom trouwens. Uh, hartelijk welkom uh, voor degene die je nu inschakelt. Maar uh, we, uh, we gaan, uh, uiteraard, naast de Grand Prix in Zondvoort. zijn er natuurlijk nog meer zaken uh, die uh, spelen. We gaan daarover zo praten met uh, oh. heli Jansen. Uh, verder hebben we straks ook ook nog Bart Botschijver... die iets vertelt over de rommelmarkt in Oud-Doord... die is volgende week weer... na twee jaar eindelijk weer een keer... en we praten ook met Iris Roest... die de Formule 1 vlaggen de bekende Formule 1 vlaggen uh, in de Sanco heeft ontworpen. Daar gaan we straks mee praten. Maar we hebben eerst aan de lijn... Uh, uh, Hilly Jansen. Dat klopt, Hilly? Ja, goedemorgen goedemorgen, goedemorgen. goedemorgen. hallo. hallo. Ja, we hebben nu de Grand Prix... maar er is volgende week ook een heel belangrijk uh, evenement. Dat zijn de Open Monumentendagen. Ja, het is dat natuurlijk klopt, niet te vergelijken in grootte. Hè? Nou, ik weet niet. Als dit <laughs> kan er niet gebeuren. Nou, ik denk niet dat er, er 105.000 mensen per dag uh, komen. <laughs> als we dat... er maar een fractie van uh, bereiken. Ja, dat lijkt me. Ook. Laten zien. Ja, het is ja. twee dagen, Helie, dat klopt, hè? Ja, ja. En uh, wat gaat er zaterdag, gebeuren? Zaterdag hebben we de opening bij de uh, Agatha Kerk. ...om 11 uur. Okay. En er zijn wat sprekers. De, de burgemeester Rob van der Rijden, ...voormalig oh. burgemeester die komt even langs. Dick Duivers. Uh, we hebben een monumentenburgemeester. En natuurlijk... ...ons eigen burgemeester. Ja. En wie is de monumentenburgemeester? Fred Rozenhart. Okay. Dat was die ja. vorig jaar ook. Oh, okay. goed. En die, die gaat met mensen op stap. Die gaat de specials laten zien... Okay. Want buiten de, de route die we nu in het boekje hebben aangegeven, hebben we ook allemaal andere adressen, zoals het NS-station en de protestantse kerk. Wat leuk. dat mensen uh, niks... Niks vergeten. Nee, want uh, ja, je noemde kerk al, maar er zijn natuurlijk meer monumenten in Zandvoort, hè? dat klopt. Nou ja, want uh, daarvoor hebben we de Haarlemestraat uh, dit jaar centraal gezet. Uh, daar zijn 31 gemeentelijke monumenten. Oh, oké. Okay. En vijf rijksmonumenten. Zo, dus... En dat zijn allemaal huizen of niet? Ja, weet je, er zijn wel eens van die televisieprogramma's van de verpaupering van Zandvoort... En dan denk ik, ga nou eens naar de mooie dingen kijken. Loop ja. door die Haarlemmerstraat en uh, ook de, een stukje straat. We hebben zoveel moois. Ja, en dan zeker. Gaan mensen die komen, die gaan dan naar de lelijke dingen focussen. Ja, nee, dat ja. zou jammer zijn, maar... Hé, hey, Heerlie, ik had een vraag. Um, um, um, in de Halte, in de Halterstraat. Dat pandje, is dat een monument, weet je dat? nee. Dat is geen monument, Vol, hè? Volgens mij is dat geen monument. Maar hoe, hoe zou zo'n pandje nou een monument kunnen worden? Nou ja, dan moet je aan heel veel dingen voldoen en aan het jaartal. Ik heb nu uh, de Haarlemmerstraat, dat zijn allemaal huizen van uh, begin 1900. Ja, dit ook, nee. 1918 is dit, uh, dit okay. pandje. Oké, okay. nee, uh, daar verras je me mee met deze vraag, <laughs> ik weet het niet. Dat zou ik helemaal moeten gaan uitzoeken. Nee. We duiken erin, we duiken erin. We duiken erin, maar in ieder geval in, in, ja. in, in het centrum zijn waarschijnlijk ook wel uh, uh, monumenten. Nee, ja, er is ooit een stuk uh, vastgesteld en dat was dan de beeldbepalende panden Aha. en uh, daar ze heel erg aan. Het Museum is er zo eentje. Ja, ja. Okay. Bijvoorbeeld, ja. ja. Dat dus, uh, zit midden in het centrum. Ja. En het raadhuis is natuurlijk ook een monument. Ja, dat is ook waar, ja. ja dit ja. jaar gaan wij uh, uh, de burgemeesterskamer, die is helemaal in ere hersteld... Uh -huh. Dus met een overzicht van heel veel burgemeesters vanaf 1800 uh, zoveel. Met de amsketen erbij, die al vanaf 1837 werd gedragen. En ik vind, ja, dat is echt een heel mooi stukje geschiedenis hoor. Ja, al. absoluut. Ja, ja, dat klinkt uh, goed in ieder geval. Moet je je aanmelden voor die monumenten? Daar? Nee, hoor, nee hoor. Als je nee? naar de opening komt, dan krijg je een boekje. Het boekje is nu al op te halen in het Zandvoorts Museum. Straks ook bij de kerken. Dus je kunt gewoon uh, gezellig de route doen. Alles is gratis en iedereen is welkom. Ja, nou, dus de, de, de opening is in de aangetakkerk. Daar is op dit moment ook nog ja. die expositie bezig. Ja, Aha. heiligen ja. met pakken. Heiligen, dus ja, inderdaad, die kun je meteen ja. uh, meenemen. We zo bedacht, wel, uh, als, er, uh, als het regent kunnen we naar binnen. Als het mooi is gaan we lekker uh, de Haarlemstraat in en naar de burgemeesterskamer. Ja, en ik ja. denk zeker Rob van der Heijden het enig vindt om zijn oude werkkamer te zien. Oh, dat kan ik hem ik kan me voorstellen hoe het ja. veranderd is inderdaad, dat ja. lijkt me ook. En hoe laat is die opening jullie? 11 uur. Elf uur. En dus eigenlijk iedereen die uh, interesse toont, is daar welkom. Ja, maar ook de toeristen. En ik heb dat vorig jaar gezien. Ja. Weet je, als zet het raadhuis open, er zijn mensen getrouwd, uh, er zijn vergaderingen. Daar, daar kom je niet iedere keer. Nee, dat klopt niet. Nee. Nee, dus nu ja. hebben mensen zoiets van: jee, nou kunnen we weer eens gaan kijken. En dan komen rondleidingen. Uh, uh, rondleidingen. De van de WURF die gaan vertellen, mensen in de kerk vertellen over hun monument. Leuk, dus uh, neem er de tijd voor. Uh, ga ondertussen ergens lekker een kopje koffie drinken en maak er een leuke dag van. Ja, lijkt me ook. Uh, dus er ja. zijn die sloppy tochten, sloppy tochten er nog met. Uh... Ja, ja, zeker. We hebben heel veel wandelingen en dat kun je een jaar rond doen. Hè. Je kan het ja, ja, ja. doen zonder gids, historische ker, sloppy beeldenwandeling, bumperwandeling. Ja, ja. Dus. Want daar kun je natuurlijk. Maar door. met die grot, met die tochtjes. Hè, daar kom je vanzelf ook met allerlei mooie. Uh, monumenten enzovoort. in, in ja, aanraking. Ja, zeker. Ja. Nou ja, hartstikke leuk. Uh, heel veel succes met de organisatie verder. En uh, het is dus komend weekend, 11-12 september. 11 uur is de opening in de Agertakerk. op zaterdag. Ja, volgend en, weekend hè? Volgend weekend, ja. ja nee, <coughs> nee, nee ja, niet dit weekend. Nee, dat is, nee, nee, beter, is een beetje onhandig. Dit weekend, hè? Dit weekend doen we wat anders. Ja, ook. He, ik heb ik gehoord. Goed, Jullie. Hartstikke <laughs> okay. bedankt dat je er even nee. was. En,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 Safety belt that wouldn't cruising and playing the radio with no particular place to go. Dames en heren... Chuck, gevolg, Chuck Berry, ja. Uh, goed, ja Chuck Berry. Ja, met ja, die een, die not not place to go. Wat heeft hij eigenlijk nog? Nee, niet meer. Nee, niet meer, Gerrit. Ja. Nee, die is Cassie uh, okay, 6. Nou, Aan je de rechterkant de... hier zit Jaap Koper. Ja, ja. Goedemorgen, Jaap. Ja, goedemorgen. Uh, Jij bent uh, onder op stap geweest... Ja, dat was, dat was wel even hectisch. Wat morgen. heb je allemaal meegemaakt? Uh, nou, laat ik eerst uh, even zeggen dat ik uh, dat het, het leuk sfeertje hangt in de van Spijkstraat. Dat sowieso, ja? want uh, daar ben ik even doorheen gelopen. Mm -hmm. uh, mensen zijn spontaan eigenlijk ook een beetje bezig met een stuk straat entertainment. Ja, Zitten ja. ze dus een boxen buiten. Uh, wat DJ's dus officieel doen op het uh, Formule 1-terrein, op mm -hmm. het uh, evenemententerrein, Dan nou, doen ze daar uh, bewoners in Van Spijkstraat. Nou, ze klagen gisteren een beetje dat er zo weinig mensen doorheen liepen. Nou ja, We hebben zo dat mooi ons huid. Ik ga mee hoor, eerlijk gezegd. Ja? Ja, het meeste gaat inderdaad over de Boulevard. Precies zoals zij uh, hebben, uh, wat de gemeente eigenlijk ja. ook wilde. Dat gaat echt. Uh, met zo'n stroom gaat dat, uh, gaat dat er doorheen. Uh -huh. En uh, ik zit even te kijken. Maar goed, uh, de, de, dat gaat op zich, gaat dat uh, helemaal prima. Nou, prima. En uh, nou ja, het is. Uh, Gezellig in ieder ja, geval. Het is niet is overdreven druk. Ja, in de, en de afhandeling van de trein... Uh, ja, dat het, dan, dan klopt uit. het uh, toch wel enigszins samen. Maar dat komt omdat er ook wel wat... Uh, verkopenpunten uh, zijn... Op, uh, op het station. Hè. Uh, mm -hmm. mobiele viskraam van... De heer Floor uh -huh. heel daar, goed. Dus, heel dus, goed. Dus, dus er wordt wel wat maar Maar er ook, uh, staat er weer zo'n uh, verstappen uh, truck. Ja, die staat alleen, ik denk ergens op de boulevard nog. Oh, okay. uh, die staat uh, wat verderop, ik geloof, uh, voorbij het Center uh, uh, Ja, maar de uh, meeste uh, mensen komen nu via de boulevard, neem ik aan. Ja, dat gaat nu allemaal over de boulevard. Je kan ja. het bijna ook niet eens oversteken <coughs> bij de Metgestraat als je uit het station komt. Ja. Dus dan wordt, met de ketting uh, wordt dat afgezet. Okay. Ja, je moet een brug over hebben en dan ja, kan het uh, gewoon blijven lopen. Dan, ja, dan dan door de nou, ik vind het wel een betere keuze. Geweest ja, ja maar als je het Mediahuis uh, waar David Molenburg en uh, Jan Lammers en Robert van Overdijk hun, uh, hun briefings doen, mm -hmm. dan is dat uh, nog beter beveiligd dan Fort Knox, kan ik je vertellen. Heel, dus, goed, uh, dus, heel dus, goed, dus wat dat gaat, uh, nou ja, ik kan me het wel voorstellen. Oké, okay, ja, ja, bedankt voor deze update. Op nou, daar nog niet één oh, ding: ja. uh, er stond vanmorgen nog een artikel in het Halemsdagblad uh, ja. ja. uh, en dat uh, had te maken met de kiosken, uh, die moest dicht. Oh. Want de, de, de handhaving liep daar De kiosken voorbij. die op de boulevard staan. Ja, zijn twee, dat zijn er twee. Dat zijn de vaste kiosken ja, die ja. daar staan. Dan hebben we het niet over die kiosken die aan de boulevard... bij de Pelle staan, maar iets noordelijker. Ja. En daar uh, reageert de gemeente ook op. Uh, ze hadden in dat opzicht hadden ze even tijdig die vergunningen of het moeten melden bij zandvoort Beyond, mm -hmm. zodat die meegenomen oh. werden in de vergunningen. En dat is het niet verhaal. Dat, dat is niet gebeurd. Maar waarom dus, moeten ze dan dicht voor de veiligheid? Of? Uh, ook, want ja. dat heeft uh, je zit toch aan een calamiteitenroute... want dat werd ook uh, eventjes uh, gezegd. Hmm. Uh, hulpdiensten moeten erbij kunnen komen. Dus ja, als daar op een gegeven moment een wat verkooppunten zijn... Ja, dan is ja. dat natuurlijk niet uh, gewenst ja. als je daar... Uh, staat er verkopen en de ambulance moeten er op een gegeven ja. moment door. Dat nou ja, is heel vervelend voor de ondernemers. Ja, dat, met, ja dat is sneu, uh, Maar het heeft ook te maken ja. met. Als je tijdig ja, uh, uh, had aangemeld, dan uh, had het eventueel gekund. Dat een, is niet gebeurd. Ja, nee, Volgens de gemeente dan. Oké, okay, nou ja, goed. Uh, uh, laten we de gemeente gelijk geven in dat geval. Nou, op dit moment. Nou, Hoewel. Ja, nou, nou, ja, goed. Ja, er zijn natuurlijk een hele hoop het mensen die. Het is de uitleg wat de gemeente geeft, hè? Het zijn natuurlijk een hele hoop mensen meer op dit moment ja, dan, uh, dan, dan uh, vorig jaar. Vorig jaar ja. En uh, ja, de duinen staan vol. Ja. Nou, de duinen staan vol, daar willen we het nu even over hebben. Want uh, we hebben aan de lijn uh, Ilja Botman, voor mij een bekende. Want het, hi Ilja, want het is uh, namelijk mijn dochter. Die is, uh, die is gisteren uh, in de duinen geweest. Uh, uh, Dat waren de eerste mensen die uh, de duinen uh, konden betreden. Uh, hoe was het uh, Ilja? Ja, het was uh, verrassend goed geregeld eigenlijk. En uh, uh, ook heel gezellig. Uh, sowieso vond ik de organisatie uh, echt, uh, dit jaar echt heel goed. Vorig jaar hadden we nog wel wat last van uh, wat lange rijen en dingen die op waren. Het uh -huh. uh, eten was er niet, et cetera. Maar uh, nee, het was heel goed geregeld. En ook in de duinen, je kon dan twee ingangen erin, dus je kon in Noord. Uh, oh, bij... je kon wel in Noord ook erin? Ja, bij Zandvoort kon je erin en bij uh, gewoon op de boulevard, bij G1. Bij Tink, daar ja. is het uh, Tinkstation in de buurt. Hè? Ja, iets verder inderdaad, ja. dan je dan uh, rechtsaf. Ja, en dan, en dan kom je achter, uh, kom je achter de, de, de torsenbocht kom je erin, klopt hè? Ja, achter de torsenbocht inderdaad, en dan ja. kon je er langs lopen en dan kon je zo de duinen inlopen. Ja. Ja, ja, want over die torsenbocht uh, dat uh, was ik ook ergens, dat uh, ze hadden enorme hoge hekken neergezet met plastic. Ja, met allemaal zwart gaas ervoor. Dus ja. Dus ze uh, daar kijken inderdaad. Dat vonden wij ook wel een beetje gek. Ja, maar uh, later op de dag uh, zijn die uh, plastic uh, dingen en zo, die zijn verwijderd door allerlei mensen die er zijn. Ja, klopt. Ja, toen wij er waren, het was rond een uur op elf. Uh, toen uh, ja, werden er al gaten ingemaakt. in gemaakt. Zeker als je ja, ja. Daar nou, die, dus, ja. Uh, dat, dat werd toen al gedaan, inderdaad. Die zijn en, helemaal weggetrokken uh, op een gegeven moment. Ja, het weggetrokken inderdaad. Ja, klopt. Ja, ja, ja, ja, maar iedereen vond het een beetje raar. Inderdaad, dat je daar uh, niet kon kijken. Hè? Nee. Want ze waren bang dat er te veel mensen bleven uh, hangen in die, uh, die tassenbocht. En oh, oké. Okay. Ja, ja, ja. Dat was eigenlijk het... Uh, ja, je, ja, ja. Kijk, uh, auto's die komen niet uh, opeens in die hekken, denk ik. Hoewel nou, ja, ho er vroeger wel ja. dingen gebeurd zijn. Ja. Als het in die tas en bocht. Ja. Maar goed, in ieder geval, jij kon dan helemaal doorlopen tot... Hey, uh, doorlopen, ja. En dan kwam je eigenlijk gewoon... Uh, ja, Wij dat? via de boulevard dan erin gegaan. En als je doorliep, dan kwam je eigenlijk gewoon aan de, aan de noordkant weer... Uh, ja, aan de, aan de achterkant van het circuit, zeg ja, maar. Het, ja, klopt. En, en, en eigenlijk ook op, op de route uh, heel veel stij... Met drinken. Ja, toch wel. Ook in die duinen. Dus er was wel goed ja, in aan gedacht. Duinen, ja, dat was heel goed geregeld. Ja. Ook allemaal mensen rond met van die rugtassen met gekoelde water en, goed hoor. Ja. En, en dingen. Maar je mocht je mocht niet zelf iets meenemen, geloof ik hè? mocht niet, maar ik moet zeggen dat ik het stiekem toch uh, voor elkaar heb Oh, <laughs> dan moet je niet op de radio zeggen, heel jammer, dan uh, kun je nog last mee krijgen. <laughs> nee hoor, dat valt mee, valt mee. Maar, uh, ja, kijk, ik weet niet wat het was, ik dacht van we hadden allemaal biertjes koud staan. Ik denk, ik ga het gewoon proberen als het niet ja, was. Ja, tuurlijk. ik wist het niet en dan gooi ik het weg. Ja. maar dus als je, als je niks bij je hebt, dan was het mogelijk om gewoon uh, in de duinen ook uh, ja, drinken en zeker. eten. eten, eten uh, eten ook ja okay. was echt uh, ook supergoed en eigenlijk helemaal geen rij. en als je dan doorliep zeg maar dan uh, je kon overal gewoon zitten natuurlijk en iedereen huh? zat lekker op kleedjes en dat soort dingen ah, perfect. en als je doorliep dan kwam je uiteindelijk bij de, uh, bij de fanzone zeg maar uit ja oh dan kon je gewoon komen ook uh. ja maar je kon, kon je ook zitten bij de uh, Arie bocht zeg maar die kombocht aan het uh, voor het rechte eind mocht je daar ook komen ja. of niet daar kon je ook zitten, ja. Ja, want ja, ik zou ook een heleboel bocht. mensen zitten, Maar ja. iedere bocht kon je, wel, kon je wel zitten, hoor. Het was heel... Uh, ah, het was, ja, het was goed geregeld. En, uh, en een goed uh, uitzicht overal. Ja, heel goed uitzicht. Ah, ja, na, zeker. perfect. Ja. Nou ja, er waren een hoop uh, mensen, ook met kinderen, die, uh, die, uh, die moesten, ja. moesten eigenlijk naar school. Maar er uh, waren mensen die in 2020 al die kaarten gekocht hadden. Hè? Ja. Dus ja, die konden er ja, twee jaar niet heen. Nee, dat klopt. Of, of het, vorig kaart, jaar konden kon ze niet heen. Waren, die waren in 2020 inderdaad, een Jumbo-actie. Ja. Jumbo, uh, ja. ja, dat was prima natuurlijk. En uh, uh, hoe vond je het verder, die, uh, de, de, de Formule 1? Was het leuk om te zien? Ja, was was heel erg leuk om te zien. Ja, jammer natuurlijk van Max. Dat hij ja, was... dat hij maar zeven uh, rondjes reed, he, die, he, die eerste training. Ja. ja, maar het was wel weer bijzonder om, uh, om te zien, inderdaad. En ik moet zeggen dat, dat ik, ik zat vorig jaar dan op de tribune één dag, op vrijdag. En dat, ben, dat ik nu wel meer eigenlijk kon zien ervan. Ja, dus, ja. Uh, dat, ja. Je kon natuurlijk naar iedere bocht lopen. Ja, ja. En, uh, maar je, ja, krijg, je was... krijgt ook een idee van de enorme snelheid he, van die auto's. Ja. Ja, precies. Ja, het dat is was wel uh, echt heel gaaf. Het, het enige wat dat ik wel vond dat, dat we hadden iets te weinig schermen denk ik. En, ja? Uh, oh. uh, de schermen die er waren, die hadden geen geluid in de duinen. Oh, dus dat, dat is jammer. Het was ja. Ja, dus ja. ook geen boksen of iets. Dus als er dan muziek was in de Arena, zeg maar bij de Arena uh -huh. uh, Grandstand, dan, uh, dan hoorden we in de duinen hoorden we dat niet. Okay. Dat was wel jammer. Dus ja. we konden het echt via onze uh, telefoon even via via play, uh, meekijken. Maar uh -huh. nee, ik vond het voor de rest heel. Uh, Leuk. En nog één laatste vraag. Die zoon, was dat leuk? Goed geregeld allemaal? Wie trad erop? Ja, je had zeg maar 538 en met een grote grote ronde overkapte iets. Je kon daar ook lekker in de schaduw staan. En als je dan iets verder liep naar de Reuzenrad toe, daar kwam een grote, nou ja, optreden van Anton, dat is een zanger, en van Emma Heesters. En dat was, uh, was heel leuk. Ja, ja, want ik begreep ja. ook dat die uh, Brabond er ook uh, gesmeerd was. Ja, ja die, maar dat was in, zeg maar in de middag was dat tussen de vrije trainingen door. Oh, op die manier. En dat was dan in bij de arena bij die, uh, uh, nou ja, bij die tribunes. zeg maar, ja, daar kwam hij op. Ja. Ja. Nou, perfect, uh, je hebt een mooie dag gehad. Uh, er zijn Zeker. er nog 200.000 die ook. Gaan ook een mooie dag krijgen. <laughs> gaan niet allemaal de duinen in, maar. Uh, nee, nee, nee, nee. nee. Ja, okay. ja, het is wel weer lekker druk voor de deur hier. Was ja, dat begrijp ik ja. jij. Je uh, woont aan uh, de boulevard, je is niet allemaal lopen, hè. Dat is wel grappig. Ja, ja, ja, zeker. Ja, heel leuk om te zien. Maar oh. een... gaat verder, okay. ga je voor de televisie te... zitten? Ja, nou ja, we gaan straks in de Chin Chin kijken in het dorp. Oké. Okay. En we uh, zitten nu hier met vrienden lekker uh, in Gezellig. de ontbijt te doen. Gezellig. En dan gaan we lekker kijken. Helemaal goed. Nou, hartstikke ervan. goed. Bedankt, Hilja uh, ja, En uh, een hele fijn weekend nog verder, hè. We spreken elkaar. Dankjewel. Oké, okay, hoi, hoi. Bye, bye. Dag. Doei, doei. Blijf op de hoogte van alle gebeurtenissen op het Op het circuit. Race Radio. One, One, two, three, six, four, five, six. six. I'm in love with rock and roll and I'll be Uh, Modern Lovers en Roadrunner. Of andersom. Nee, Modern Lovers. Zo heet de band, hè? Ja, en, en Roadrunner, zo heet het liedje. Uh, ja, we gaan uh, praten met uh, Iris Roest. En Iris Roest is de ontwerpster van uh, ja, de vlaggen van uh, Formule 1 of Formule 1, uh, race en Zandvoort, hè? Zeg ik dat goed? Ja, dat klopt, ja. ja. Hoe noem je het zelf? Uh, ja, Zandvoortse finishvlag. Uh, de Zandvoortse finishvlag. Ja, nou, dan mooi. weten de mensen ook al wat het, uh, wat het betekent. Hoe ben je erop gekomen ja. om, het, uh, om dat zo te doen? Uh, nou, een paar jaar geleden. Uh, uh, reed ik het uh, dorp in. En toen zag ik uh, een vlaggenmast. met een Zandvoortse vlag. en een. Uh, uh, zo'n. Uh, racevlag? Uh, racevlag. Ah. onder elkaar hangen. En toen zag ik dus uh, het, het beeld. dat je dat uh, samen kan voegen. Ja, ja. En toen uh, ben ik gaan. Uh, Gaan schetsen en gaan ontwerpen. Want uh, um, ja. jij bent grafisch ontwerpster, hè? Ja, klopt, ja. ja. En wat, wat, wat, wat ontwerp je uh, zo al meer? Uh, ja, god, wat, wat, wat ja. Van logo's logo's ja, van, het ja, ik van, het van het ZFM onder andere. Logo's, advertenties. Ja. Uh, oh ja, het ZFM-logo gemaakt? Ja. Ja, klopt, ja. Oh, ja. wat goed. Ja, heb ik ook gemaakt. Ja, ja. Ja, ik denk dat ik uh, 70% uh, in, uh, in Zandvoort uh, opdrachtgevers heb. En dan ook nog 30% uh, buiten Zandvoort. Maar ik heb uh, heel veel voor Zandvoort uh, ontworpen. Wat leuk! Nou, ja, hier is de, ja. de, de, de bekende race die in 2020 niet doorging. Heb je toen, ja. al, heb je toen al veel vlaggen verkocht? Uh, ja, toen heb ik ook al wat verkocht. Ah. Ja, klopt. Maar ze, ja. Werden, ze werden eigenlijk steeds bekender, hè? Ja, ja, ja, want ja, het wordt opgehangen en de mensen zien dat. Ja. En, ja, daardoor vragen ze ook weer verder van uh, waar, waar kan ik het halen of uh, waar kan ik het bestellen. Ja, want maar het... ik merk nu ook al, uh, door heel Nederland uh, worden ze uh, aardig uh, aangeschaft. Ah, leuk, want je hebt uh, vaste verkooppunten, hè? onder andere bij Strijder die worden ze ja. dus gekocht. Ja. Uh, en nee, bij de Shell. en uh, Bruna. Bruna inderdaad. De, Daar Hema. Zijn ze ja, de HEMA. Ja, de HEMA. De HEMA ook, oh, wat ja. leuk. Ja. Ja, ja. Dus, uh, nou ja, goed. Uh, uh, ja, je, je kan niet vertellen hoeveel je ze verkocht hebt. Maar, uh, ja, genoeg. Genoeg, ja, inderdaad. Ja. Ja. ja, ik moet de balans erop maken. Nee, dat begrijp ik, dat begrijp ik. Maar het is wel heel leuk. Is dat jouw eigen initiatief? En is het ja. je eigen. Dus jij laat ze maken en je ja. zoekt verkooppunten uit, en ja. dan, uh, dan krijg jij daar een, een kickback van. Ja, nou, wat leuk. Het ja, maar... echt echt van, uh, van A tot Z. Het uh, ja, is die... zelf geregeld. Ja, ja, geweldig. Ik zag ook op die Zomerste vlag dat er ook een, een, een, een uh, afbeelding van het circuit te zien is. Hè? Ja. Mag, mag je die zomaar gebruiken? Of? Ja, de afbeelding ja, dat is een tekening. Dus uh... ah, Oké. Okay. Ja, het is gewoon een tekening. Dus ja. dat mag voor de rest, ik gebruik geen uh, namen, want er zitten heel veel nee. regels aan vast. Nee, dat ja. is, dat is dus dat zo, heb ja. ik ook allemaal uitgezocht en uh, dit heb ik dan ook weer vastgelegd. En, ja. ja, dat was wel uh, ja, daar ben je ook wel een tijd mee Ja, want als ja. je maar iets met Max verstappen doet, dan uh, zit het. Maar, nee, dat mag niet uh, ja. uh, uh, dat mag niet. Hier niks. Nee, maar er zijn wel heel veel leuke initiatieven zoals Vlug. Je hebt een, een, een blues en een, een, een, een polo ja, en een ja, ja. uh, allemaal met het circuit erop. En, en, ja. Uh, ja, ik vind het toch wel heel leuk dat, uh, dat ondernemers zich zo uh, uh, uh, met, bezighouden met de Grand Prix. Absoluut, ja. Hey, en ik zag ook eerder dat je ook van andere landen dat nog maakte. Dus ja. andere vlaggen, uh, uh, Groot-Brittannië en uh, noem maar op, Duitsland. Ja. Ja, dat klopt. Ik, van, uh, van alle landen waar de Grand Prix wordt gereden, de, uh, daar heb ik een ontwerp voor gemaakt. Oh, Oké, okay. en, en, en probeer je ja. die ook te slijten in die landen? Ja, dat lukt ook wel. Ja. Ja? Ja. In Amerika heb ik er zelfs een paar verkocht. Oh, wat, grappig. wat leuk. Dus, uh, ja, absoluut. Ja. Dus mensen dat weten hier uit... wel, uh, wel, wel te vinden, wat, wat dat betreft ja toch wel ja wat ja hè? via via en het is uh, maar ja als je daar helemaal hangt dan gaan toch weer mensen ook weer vragen ja. van waar komt je vandaan het uh, ja. ja ja het is ook vooral mond op mond reclame Absoluut. Dus, En wat is het, je achtergrond als uh, grafische ontwerpster? Uh, de, ja ja ik heb school gedaan een kunstacademie daarna heb ik uh, uh, bij diverse bedrijven gewerkt in uh, Amsterdam en in Rotterdam en um, dus bij de reclamebureaus en um, 2005 ben ik voor mezelf begonnen. Oké, okay. leuk hoor. Ja. En dan zag ik ook een leuk uh, fotootje van jou nog op, uh, op de tribune met een jurkje aan. Dus ja. je, je kan het ook nog zeg maar, op andere manieren uh, gaan doen? Ja, he? zeker. De, ja, ik, ik ga er ook mee verder, want ik krijg zoveel enthousiaste feedback. En, uh, um, ja, dus ik, ik ga de, dit jaar ga ik proberen om oh, okay. uh, ja, jurkjes uh, te maken en misschien bloesjes. En, ja, uh, en ja, het, is, het is gewoon een grafische print. Het ja. Is, ja, je kan het overal op toepassen Ja, het kan ook op een bloes ja. of een kiesjurk. Ja. Ik, zeg, ik zeg broek. Broek, ook leuk. Ja, ben, nou, alles, ja. Petjes misschien? Ja, kijk. Ja. Ja, je kan het zo gek maken, dat, uh, je, hoe je het wilt. Dus de print bestaat nu en hij is. En dan uh, ja, kunnen we daarmee verder. Nou ja, vol, vol, volgend jaar is de Grand Prix ja. sowieso er. Hè. En we moeten nog afwachten ja. of het daarna nog twee jaar uh, blijft. Dat weet je nooit. Uh, nee, dat uh, wordt, weet ik nooit. Maar wordt, ik hoop het wel. Ja, ik het ook het ook. Iedereen is zo ja. uh, op, op, op, ja. Ja. Nee, nee. Nou ja, het wordt wel heel erg uh, positief en uh, enthousiast ontvangen door uh, ook ja. de mensen die het, uh, die het organiseren. De Grand Prix. Oh. Dus wat dat betreft. Ja. Uh, hebben wij wel goede hoop, absoluut dat denk ik ja, zeker. Ook, ja. ja maar hoe geweldig is het dat, dat dat als je nu door het dorp loopt en al die mensen en iedereen is blij en ja ik trots. Ja, geweldig toch. Zeker als jij daarbij uh, je eigen vlag ziet hangen natuurlijk. Ja, dan helemaal natuurlijk. Ja. Ben je nog trotser? Ja. Ja, ja, ja. Oké okay, Iris, nou, uh, ik wens je heel veel succes verder en uh, we gaan het uh, meemaken. Als, uh, als je nog een mooie polo uh, uh, ontwerpt, dan, uh, dan uh, hoor ik graag waar die, waar die eventueel verkocht wordt later. En voor mij is small en voor Hans een XXL. Prima Iris, hartstikke bedankt en uh, succes met je bedrijf uh, irdesign.nl <laughs> ja. en ja, sandfortvlag uh, uh, zandvoortvlag.nl, uh, zandvoortvlag maar voor je ja. andere opdracht is het irdesign toch nog ja ja okay. klopt ja. ja nou hartstikke goed hier is uh, een fijn weekend verder gaan we naar het circuit ja zeker ja, ik ga morgen oh wat leuk oh leuk nou ja, geniet ervan ja ja doe ik zeker heel veel zin in oké okay. oké okay. bye bye hoi hoi Dag. Dag. Blijf op de hoogte van alle gebeurtenissen op het circuit. Op het circuit. Race, Radio. Race Radio. Cars are cars all over the world. Cars are cars all over the world. Similarly made, similarly sold. In a motorcade, abandoned when alone.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 at the moon. but cars are cars, all over the world, cars are cars, all over the world, we could drive them on the left, right. drive them on the right, susceptible to theft, in the middle of the night, cars are cars. Oh. Mm -hmm. Simon en Cars are cars. Auto's zijn auto's. Nou, dat is niet helemaal natuurlijk. Want de, de ene auto is de andere niet. Wat nee. kon, je, hebt een, je hebt een auto, hè? Uh, nee, ik heb hem... Uh, niet meer? Uh, nee, met het uh, ingaan van de nieuwe parkeerregeling... heb ik hem eruit gegooid. Oké, okay. ja. nou ja, en ik, wij, geel, wij, ik, wij, ik deel eigenlijk auto met iemand, dus dan, dan oh, dat is prima. Ja. en ik nee. rij zo weinig dat dit eigenlijk heeft. Het helemaal gezien. Wij hadden ook twee auto's en we hebben er een verkocht. Uh, ja, we hebben nu een nieuwe, uh, uh, een, uh, nou gebruikt, zeg maar een jaar ja. oud. Nou, prima. Toch? En en uh, ja. en ik, ik ben nogal fan van open auto's, uh -huh. dus we hebben nu een uh, Volkswagen okay. T-Rock Cabrio. Ja, over de open auto gesproken, want ik hoorde een verhaal dat je ooit in een Formule 1 wagen heb gezeten. Dat ja, dat klopt, ge dat klopt geheel. En uh, je hebt... Uh, uh, uh, Minardi heeft een aantal uh, toesieters. Ja. En dan zit je uh, met, met z'n twee in een Formule 1 auto. En dan oh, zit je achter ja. de, uh, de, de coureur. En in dit geval was dat Robert Dornbos. En uh, ik heb een aantal ronden mee mogen rijden... op een circuit in, uh, in Italië, in Vallelunga, vlakbij Rome. En dat was onvoorstelbaar. Ja. En dan krijg je zo'n... Diep respect voor die mannetjes die dat, die dat doen. En, en uh, uh, de, de, de remkracht van zijn auto is ja. zo ongekend. Dat was eigenlijk het meest indrukwekkende. Dat vond ik het meest indrukwekkende. Maar ook uh, in Vallelungo had je een, uh, een hele grote doordraai... Die, die ze eigenlijk hadden uh, afge afgeschermd met met een met een met een, uh, met een uh, hoe heet het uh, chicane ja, weet ja. je wel maar hij, hij redde dat niet meer hij <laughs> ging daar en toen had hij uh, toen heeft hij die die die, die bocht helemaal nou, dat was onvoorstelbaar ja. maar je als je niet getraind bent en, en, ja. en uh, ik was toen helemaal niet getraind nou. en, uh, had je la ook last van de gerkrachten? of nee g-krachten sorry <laughs> ja g-krachten <laughs> niet normaal al je al je uh, uh, uh, uh, alles wil de andere kant op. Ja, ja. Weet je wel, al, al je organen. Ja. En dat merk je echt. En ik heb, uh, uh, uh, ik geloof, drie of vier ronden meegereden. En ik echt? kwam eruit en ik was helemaal ja, zijknat. Ja, dan moet je 70, 70, 75 ronden rijden. Ja, niet normaal. Ja, het is uh, volgens mij zeker met die, met die Grand Prix, bijvoorbeeld in Singapore... als het, als het 233 graden is, Ja, is bijna niet te doen, Onvoorstelbaar. Ja. Maar dan merk je ook dat je een hele goede conditie moet hebben. Want als je dat niet hebt, dan red je dat helemaal niet. Nee, dan niet. red je dat niet. En, en uh, nou ja, na vier ronden was het al uh, ongeveer ja. een soort van... <laughs> <laughs> een ding dat je niet, zegt van niet te geloven, ja, ja het was echt heel bijzonder. Ja, ik heb het één keer meegemaakt in een DTM-auto van Alfa Romeo dat en dat rijdt ook, in ook in wel flink door, zo'n ding. Ja, die gaan ook hard, man. Die gaan ook uh, 280 of zo, ja. 270, 70, 280. En die eerste keer die bocht, nou, ik wist niet wat ik meemaakte, die we ja. gaan gewoon uh, hartstikke rechtdoor en het, het, het, het, het trot op zijn rem en dat ding staat bijna stil. Ja. die remmen van die van die van die DTM-auto is ook waanzinnig ja. goed. Misschien bijna net zo goed als de Formule 1-auto, denk ik. Ja, dat denk ik wel. Maar uh, toen Doornbos, die, die, uh, die zei... Ja, deze gaat niet zo hard. Nee. Toen gingen we drie, <laughs> 320 op de retent. Ja, ja, ja. <laughs> Het, ja, ja. Uh, nou, dit valt wel mee. Het ja, is maar niet, ja, die uh, minoris gingen die tijd ook niet hard, weet je. Die gingen niet hard. Uh, nee. nou, maar ja, in ver, in ver, ver, ver, ver, vergeleken tot, tot de, de top... En dat was toen uh, Michael Schumacher in die ja, Ferrari... Ja, ja, en, ja. En, uh, ja. Weet je wel, die, die, die periode. Ja. En, uh, Jacques Villeneuve. En, en dus daar. daar uh, Damon Hill. Damon, nee, ja. Demonil was oh, dat is later. Dat is later. Ja, ja. Nee, die was eerder. Oh, die was eerder zo? Ja, die was ja. eerder. Nou, ja. niet dit, dit was 2004, 2005. Oh, wat is nu de hoogste snelheid dan? Nu gaan ja. ze wel uh, tegen de 360. Ja, 360, 3, 370. 360, 370. Ja. Monza. Ja. Monza is wel de snelste, denk ik. Ja, ik denk het ook. Ja. Dus zo verhalen ze niet, hoor. Want de, de, de, de nee, dat dus is te, te kort. Want te ja. Maar nu gaat het wel harder dan, uh, dan uh, zeg maar, vorig jaar. Ja, omdat die DRS zit voor de kombocht. Ja, dat klopt. En dan gaat die open, die, ja. hoe heet het? En dan, ja, die, je ziet dat die auto's tegen die wand plakken. Ja, waanzinnig. En dat ja. zei Robert ook, want die is, die is, uh, ik heb hem een jaar gevolgd uh, uh, met een camera. Uh -huh. En uh, ik heb een hele documentaire gemaakt over zijn over zijn leven als Formule 1 coureur. Ja. En ik ben begonnen toen hij nog bij Jordan testcoureur was. Ja, leuk. En uh, tot, tot en met het eind van, ja, dat, ja. dat hij uh, uh, bij Red Bull ook zat hij. Graf, ja. Dus hij was uh, in eerste instantie testcoureur. Later heeft hij zes of zeven Grand Prix gereden. Ja. En, uh, en het, ja, dat is heel bijzonder om mee te ja, maken. Tuurlijk. Ja, Jammer dat hij nooit echt bij een topteam is doorgebroken. Ja, maar en en dan zie je ook dat uh, talent is best heel uh, het is heel dun. Ja. Mijn, mijn broer Boudewijn... Uh, uh, die, die was... Uh, cameraman uh, ja. bij... Kart races. Mm -hmm. In de tijd dat uh, Max Verstappen een klein uh, kartjongetje was. Ja, en ja. toen zei mijn broer al van, uh, je moet dat bordelij. opletten. Dat, dat jongetje, ja, ja. Dat, gaat, dat is een gigantisch talent. Nou. En dat kon je toen al zien. Dus dat was ja, heel, mooi, heel, he? heel bijzonder. Nou, ja. dat jongetje is uh, inmiddels officier in de Orde van het Royal ja. Dat Heb je ook meegekregen? En hij heeft wel wat geld verdiend. En uh, wat geld verdiend inderdaad. <laughs> jammer dat, uh, dat zijn vader er niet bij kon zijn. Trouwens bij die uitreiking. Voetbal. Ja, dat was wel jammer, hè? Ja. En, uh, dat was in uh, Amsterdam. Zijn moeder en zijn zus waren er wel bij. Oké. Okay. Maar uh, Jos, ja, die... Hij, uh, en volgens mij had hij helemaal geen nette kleren, want hij had een heel, heel raar jasje aan. Ja. En volgens mij had hij dat geleend van ja, iemand dat, of dat zo. Ja, dat ik ook, ja. ja. Want hij was natuurlijk helemaal niet op... op, ja. op uh, nou, hij had een overhemd aan en uh, geen stropdas, maar ja. Nee, maar hij had een heel raar, niet ja. passend jasje. Nee, het, nee, het dat als je nou, weet je wel, uh, ja... Hij kan wel, hij kan best een pak kopen. Ja, ja, ja. Het was wel grappig hoe uh, Christian Horner, de, de ja. man van, uh, van Red Bull, wo, uh, gisteren op de, de ja, radio. hij zei: hoe moet ik je nou noemen? Moet ik je uh, Sir Max? Sir Max. Uh, wat was er nog meer? Kan uh, uh, Oh ja, Sir Max, Lord Max ja. of Super Max? Hoe ja. zegt uh, Max te stappen? Nou, nah, zeg maar gewoon max als altijd. <laughs> Heel droog. Ja, ja, dat was wel, uh, wel grappig. Ja, inderdaad. Die laat zich niet gek maken. Nee, nee helemaal nee. niet. Nee, nee, ja, nee. Mooier is dat, hè? Ja, jammer je... dat de overheid uh, geen centen hier in de Grand Prix stopt. Maar hier wel mee goede sier wil maken. Zo'n uh, Connie Helder, minister van Sport. Ja. ja. Die stond er ook pontificaal op die foto natuurlijk. Maar... Ja. Ja, dat is dan weer wel jammer, natuurlijk. Ja, dat ben ik ja. met je eens. En uh, nou, gewoon alle lof en hulde voor, uh, voor prins Bernard. Absoluut, ja. Die ja, allemaal, ja. Wat uh, al hebben het allemaal gedaan en, uh... en, en Niemand heeft er ooit in geloofd, hè? Nee, nee. Niemand nee, heeft nee. er ooit in geloofd. Nee, en, hoort, en uiteindelijk hoort. heeft zo'n uh, man er jaren aan getrokken. En, en uh, heeft hij toch voor elkaar gekregen. Ja, ja ik vind het echt bijzonder. Ja. Maar goed, Jos is, uh, was er niet bij toen. Nee. Hij is ook niet op het circuit hè, door die positieve testen. Nee, precies. Dat is totaal geen, uh, geen uh... Zonde, hè? Ja dat, heel, ja, dat is heel jammer. Ook omdat uh, Max met de, de helm design ja. rijdt van zijn vader, als ja. uh, een soort uh, eerbetoon. Dat ja, is, ja dat is nou, heel, heel leuk. leuk hè. Vind ik ja, wel is zeker, ja. Uh, jammer, echt jammer dat uh, Jos hier niet bij kan zijn. Ja. Ja, we moeten maar afwachten of Max morgen wint. Maar uh, ja, ja, ja, ja. De, de mogelijkheden zijn er natuurlijk. De mogelijkheden zijn er ja. zeker, maar er zijn de, de, de, de, de tegenstanders zijn natuurlijk ook vrij groot. Ja, absoluut. Weet je, alles groter ja. dan in, in, in Spa. Ja, nou, laatste dingetje over die Prix uh, Nou, nog eentje dan. Gisteren zijn de, eerste, zijn de kaarten in de verkoop gegaan. Voor volgend jaar? Volgend jaar al. Ja, je kan dus tot ja. uh, 16 september dat doen. Je kan het bestellen op de, de website van uh, DGP. En dan hoor je voor 20 oktober of je, of je mee mag. Ja, of je ja, ja. bent, want de belangstelling schijnt enorm te zijn. Weer. Is ja, en uh, ja, waarschijnlijk is het gewoon volgend jaar weer uitverkocht. Maar jij, jij, jij, jij hebt natuurlijk als, als uh, eindredacteur van AD hebt nou, heel veel Grand Prix meegemaakt. Ik denk dat ik zo'n 100 Grand Prix heb meegemaakt. En nu nee, ga je nog steeds naar de Grand Prix en dan ga je op tribune zitten. Ja, nou ja, goed. Ik, ik vind het wel leuk om die sfeer even op te snuiven. Ik ga ja. straks even heen bij de kwalificatie. ...zit ik in de tas en box, zeg maar. En, uh... wat betaal je dan voor een kaartje? Uh, nou, ik heb niks betaald, want ik ben vrijwilliger bij de hockeyclub. En de oh hockeyclub ja, krijgt dan vier? Weer... Vier krijg je dat. De hockeyclub <laughs> krijgt dan weer kaarten beschikbaar... Uh, omdat, uh, ...omdat ze de ja. trein, uh, of in ieder geval de, de kantine uh, verpachten, zeg maar. Ja. Nou, ik denk dat ik volgend jaar dan ook een keer ga. Ja. Het lijkt me wel leuk. Het is gewoon zitten leuk. kunnen we samen, ja. ja, maar het is gewoon leuk om die sfeer mee ja, te maken, Ja, zeker. Je, dus, zeker. Nou, misschien kunnen we nog een uh, muziekje draaien... voordat we naar het volgende ja, onderwerp gaan. Ja, het werk met Autobahn. Aha. Ja, uh, Autobaan, Autobaan, ja, uh, Kraftwerk. Kraft, kraft en, ik, en, uh, ja. Ook een Duitse, ja. Duitse groepen. Er zijn nou. veel Duitse uh, bandjes geweest, uh, groepen geweest, die over auto's ja? en over. Uh, zoals Red. Yellow is natuurlijk ook Duits. En dit, en dit ook. ook? Ramstein weet ik niet. Oh, dat Heem, ik weet ook niet. Ben ik ben nooit fan van geweest. Nee, nee, nee. nee. <laughs> uh, oh nee, nee. Ze hebben hele mooie nummers gemaakt hoor. Rob. Ja, het is goed. Maar goed, we gaan het niet over Ramstein hebben. <laughs> we gaan het over. Uh, uh, iets hebben wat volgende week ook plaatsvindt. Uh, tijdens de Monumentendagen. Uh, een belangrijk onderwerp, want het is twee jaar niet uh, geweest. De Rommelmarkt in Oud-Noord. En we hebben Bart Boschuiver aan de lijn. die daar iets over vertelt. Bart, bederen? Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen. goedemorgen. Ja, Het is uh, helaas uh, twee jaar niet doorgegaan. Hè? En ik uh, neem aan dat het in Oud-Noord. toch wel hard is aangekomen. Ja, het uh, was niet leuk voor de mensen die uh, normaal altijd gewend zijn om een rommelmarkt, uh, elk jaar te zien. Ja, maar de, ja, het is natuurlijk een, een, een evenement wat, wat, wat heel leuk is, het verbindt de straat, zeg maar ook. Uh, ja, ik denk dat de mensen er toch wel nu weer naar uitkijken. Ja, ja zeker weten. Ik, uh, ik kreeg vorig jaar natuurlijk al vragen, toen de corona iets minder werd, ja. of het nog een rommelmarkt werd georganiseerd. Nou, daar hebben we bewust voor gekozen om het niet te doen. Mhm. Mm geen zekerheid. Ja, nee, dat is waar. En, uh, ja, het was nog niet helemaal uh, weg. Hè. Ja, het is nu nog steeds niet weg. Het uh, nee, is nu nog steeds niet, Nee, dat is onvoorstelbaar. Maar, maar ja, als, als er 100.000 man op het circuit kan komen, dan uh, moet u wel een uh, rommelmarkt kunnen organiseren. Dus het uh, zal geen probleem geven volgende week. Nee. Nou, ik heb het in het verleden een aantal keren wel gezien. Het is leuk om langs te rijden. Toen hadden jullie ook heel veel uh, van, van die opblaasbare uh, dingen voor de kinderen en zo en, en, en, en glijbanen en uh, ook met groene zeep die uh, dingen, weet je wel, dat je gewoon uh, 100 meter kan glijden. Hebben jullie er nu weer of niet? Nee, nee ik, heb wel, ik heb wel twee stinkers voor de kinderen, voor de kleintjes. Oh, okay. Voor de grotere kinderen heb ik wel twee stinkers om te zien. Uh -huh. Maar niet een echte kinderspeeldag zoals jij bedoelde met die klaarbaan. Uh, ja, inderdaad. Die hadden jullie uh, in het verleden nog wel eens, hè? Ja. ja maar hoop ik volgend jaar toch wel weer te gaan... Uh, ja, te dat is op zich wel leuk. Want ik denk ook iets oudere kinderen dat ook geweldig vinden, natuurlijk, hè? Ja, die vonden we geweldig. Net als voor de, de laatste keer dat we die schelterreis hadden... Uh, doorland zelf. Ja, die hadden jullie ook nog, inderdaad, hè? Ja. Ja. Het is uh, zaterdag, Komende zaterdag. Van hoe laat, hoe te laat, Bart? Ja, het is aanstaande zaterdag, 10 september, van morgen uh, 7 uur. Zo. vanaf 2 uur, uh -huh. de Rommelmarkt. Oké. Okay. En, uh, ja, net als de koningin, Zondag begint beginnen al om half 6 op te bouwen. Hier. Ja, dat is al best, <tapt> maar ook denk ik de eerste, de eerste mensen die komen al uh, uh, langs, denk ik, om uh, 7 ja, uur. Ja. Want dan ja, zijn de leukste, de leukste dingetjes, uh, uh, de, uh, om de leukste de, de, de, de, de, de, de, de dingetjes eruit te pikken, denk ik. Ja, als je iets leuks zoekt, dan moet je wel vaak. tijd gaan. Ja, dat lijkt me ook, ja. Dus uh, iedereen volgende week zaterdag vroeg op, dat is, uh, dat is nu al duidelijk. Uh, heb, je, uh, heb jij wel iets gehoord een keer dat er iets leuks uh, aangeboden werd, of uh, iets apart? Ja, dan kan je, normaal heb ik dit ik eigenlijk zelf niet met spullen, ja, mevrouw wel, maar ik niet. Oké. Okay. Dus ik heb nu wat meer tijd om over die muis uit te gaan. En, uh... Ook om 7 uur al? Ja, ja, ik, ik moet wel, hè? Ja, ik moet zo de straat de afsluiten, natuurlijk. Ja, ja, ja. ja zeker in Oud-Noord zijn er natuurlijk een hoop uh, oud voor die, uh, die daar wonen. En uh, ik neem aan dat ze ook vaak spullen hebben van Oud-Zandvoerd, oud hè? Want die zijn ja, is, erg uh, gewild. Heb ik eigenlijk nooit zo opgevraagd? Nee, oké. Okay, nou ja, goed. Ik neem aan dat ze. waren dat... al weg, dat kan ook niet zo. Ja, dat zijn natuurlijk. Ja, als, als je tien <laughs> minuten te <laughs> laat bent, dan, dan, dan zijn ze al, <laughs> ja, al weg, inderdaad. Ik het zeggen. Dat nee, maar van, nou, van, van, van oude suikerzakjes, van bouwespaders tot uh, weet ik veel, uh, allerlei uh, betegels en, en dat soort dingen. Dat is, die zijn erg gewild. Oh, maar, niet zo ongetwijfeld, dat ja, dat denk ik ook wel. Dat denk ik ook wel. En uh, ja, het is tot twee uur. En uh, dan, dan worden die uh, de kinderdingen ook uh, al weggehaald of niet? Uh, ja, die worden om 4 uur die, die worden weggehaald. Ja, ja, ja. zullen dus die zullen nog wel even blijven staan. Maar de, ja, de, de Rommelmarkt, ja, je kan het altijd hele dag gaan doen. Maar de, de, nee, de, de dat de heeft de ook weinig zin. De op de een gegeven, gegeven moment is het nog klaar. Kun je kun je zeggen, Bart, in welke straten dat precies is? Ja, het is op het Ten Oké, vlak over de, de, de, de tweede, eerste spoorbomen is dat erin, ja? Ja, ja, ja, ja tussen de spoorbomen heen eigenlijk. Nee, dat is het heijman hoor. De eerste oh, heijman ja. Je hebt helemaal gelijk, ja. Ja, het is dat uh, in het midden het is tussen nee, de eerste en tweede jaar. Dat klopt, ja. Sorry. En dan uh, de Potgietestraat, ah. de Costa-straat en de Genestekstraat. Oh, daar. Die die op die drie straten, die eigenlijk op het tekortelsoen afkomen. Ja, uh, ja, ja, het lijkt me een hele gezellige buurt om daar te wonen. Klopt dat? Ja, een hele sociale buurt. Sociale buurt, hè. Er is Kostewijn daar ook, uh, weet je wel, die ja, buurt die zit toch? er iets meer achter, hè. Ja, uh, ik heb daar op de kleuterschool gezeten. Oh, Josine jo van de Enderschool. Oh ja, die zat daar natuurlijk. Die zat ja. er ook. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. En uh, met zoveel organiseren jullie dat, uh, uh, Bart? Ja, we... Uh, vroeger hadden we natuurlijk ook uh, compleet de uh, Met uh, barbecues verondervakingen, Oh uh, ja, zo. Doen. En uh, ja, de mensen zijn eigenlijk al verhuisd en uh, ja... We zijn eigenlijk nu nog met z'n drietjes. Speter, uh. Verzwijfer en uh, Lies en als uh, een beetje de financiële uh, okay. vrouw uh, ja. erachter. En uh, ondergetekende dan. Ja, ja. En uh, jij had het net over die uh, grootste barbecue. Die, die komt ook ooit terug, of niet? Nou, dat is, ooit wel weer is de bedoeling, ja. Ja, ja. Oké. Okay. Nou ja, goed. Dan horen we het wel en dan, dan prikken we een vorkje ja, mee. Ja, <hij laughs> Ja, nee, geen probleem, goed. Bart. Nou, ik wens je enorm veel succes met de voorbereidingen. En ik hoop dat er een hoop mensen komen. Want uh, het is altijd gezellig in die buurt. En een ja, mooi weekend ja, natuurlijk nu. En, ja, en absoluut. Mooie week, en mooi weer, hopelijk. Absoluut, Precies. ja. Nou, heel, heel fijn uh, Grand Prix weekend nog. En uh, ja. we spreken elkaar, Bart. Ja, je ook. Oké, okay. okay, dankjewel, hè. Dankjewel voor het bellen. Oké, bye-bye. Doei, doei, doei. Ik wil ja. nog even de tijden doorgeven, Hans, uh, uh, ja. voor uh, wat er vandaag allemaal te doen okay, is uh, ja, op het circuit. Is dat is om twaalf uur hebben we uh, de derde vrije training van de Formule 1. Zometeen ja, over, één, de, minuut. Ja, over het één minuut, over twee ja. minuten. Uh, dan om half twee hebben we de Porsche Super uh, Cup, de kwalificatie. Ja. Altijd heel erg uh, interessant en. Een, uh, uh, leuk om te zien. En om, uh, en om drie uur dan de uh, Formule 1 kwalificatie. Ja, de De ja, Formule 1 kwalificatie. Dan ja, ja, ja, en dan, uh, maar dat is nog niet afgelopen. Dat loopt tot vier uur. En om vijf uur... Uh, de Formule 2, de sprintrace. Ja, klopt. Dat ook ook altijd heel erg interessant. Ja, helaas en ik neem mee... aan dat het uh, gewoon wordt uitgezonden bij VNP. Uh, ja, de Formule 2 sprintrace sowieso. Maar uh, helaas niet meer bij ons in de uitzending. Wij stoppen er om vijf uur mee. Ja, wij houden ermee op. Maar dan, ja. dan zou ik zeggen... Uh, ja, uh, ga betreft. even kijken naar de sprintrace. Absoluut. En morgen natuurlijk, uh, ja, dan is het race day. Ja, en we, maar we gaan natuurlijk nog vijf uur door met dit programma. En ja. uh, uh, wie gaan we krijgen? Rob Harms en Benno Veugen, uh, Allebei ook uh, uh, enorme race deze hebben een uh, heel mooi programma in elkaar gezet. Dus uh, uh, dat gaan we uh, straks horen. Uh, uh, nou, op het circuit is het één een, een groot feest. Heb je nog Absoluut. Wat, uh, wat Lambos heeft gezegd? Die nee. heeft gezegd, het is eigenlijk een... Uh,